Het is Van Kesteren met het NOS-journaal. De Russische president Poetin is met bijna 88% van de stemmen opnieuw gekozen... bij de onvrije presidentsverkiezingen. Even na 7 uur kwam de exit poll, maar van tevoren stond al vast dat Poetin zou winnen. Daarmee is hij ook de komende zes jaar de president van Rusland. De Russen konden ook op drie andere kandidaten stemmen. En die zijn allemaal pro-Poetin. De meeste oppositie heeft Poetin al voor de verkiezingen van het stembiljet geweerd... Zijn grootste tegenstander, Alexei Navalny, kwam vorige maand om het leven in een Siberische strafkolonie. In de haven van Rotterdam heeft de douane 600 kilo cocaïne gevonden in een container met klassieke auto's. De drugs met een waarde van 45 miljoen euro is vernietigd, meldt het openbaar ministerie. De container kwam uit de VS, via Panama naar Rotterdam. Die haven is net als Vlissingen, populair voor de drugsmokkel... Vorig jaar werden in die havens 140 ladingen met in totaal 60.000 kilo coke onderschept. Europees Commissievoorzitter Ursula van der Leyen heeft in Cairo een migratiedeal gesloten met Egypte. Het land krijgt bijna 7,5 miljard euro aan leningen en giften... bedoeld om de economie te steunen, maar vooral ook om illegale migratie naar Europa tegen te gaan. Ook zou het land migranten moeten opvangen die door Europese landen teruggestuurd zijn... Eerder werden door de EU soortgelijke overeenkomsten gesloten met Mauritanië en Tunesië. Bij de steekpartij gisteravond in Mierlo raakten de kinderen gewond... toen ze hun ouders uit elkaar probeerden te halen, zegt de politie. De vader stak de 35-jarige moeder van het Syrische gezin met vijf kinderen dood. Een aantal kinderen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De politie heeft de vader van 49 opgepakt. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht trekken de buien weg en daalt de temperatuur naar een graad of acht. Morgen begint bewolkt met over toe regen. In de middag klaart het op en schijnt vaker de zon bij zo'n 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1585. Mijn naam is Benno Veulgen. U gastheer voor de komende twee uur in dit nieuwheidsmuziekprogramma. En we hebben weer de nodige nieuwe werkjes. Ik beperk me in deze 1585 aflevering van Peaceful Radio met albums. Ja, volgende week ga ik dan allemaal weer singletjes draaien. Dat is ook wel weer aardig. In ieder geval, we beginnen met uh, piano. Met Peter Calandra met zijn album, een nieuwe album, Speert. Daarna komt Chris Russell met Noir. En Richard Schulman met Spring Ecodox Piano Meditations. En daarna een wat ouder werkje van Remy Stromer. Onze elektronische muziek specialist met Disconnected. En dan, ja, dan gaan we natuurlijk de andere nieuwe albums allemaal draaien. En dat doen we tot en met, is even kijken, tot en met track 12. En daarna gaan we wat oudere werkjes draaien, zoals van Nicolas Gunn, Riding the Thermals. En dan is we eindigen met uh, Veet Angelina, met Notes from Zion. Zion ja Um, Peacefulradio.info, dat is de website. Daar kan je alles terugvinden. En ik wens je heel veel luisterplezier. you for listening to Peaceful Radio. And please visit my website, byronmetcalf.com.